6 uur. De Radio 1 De Deborah Blekkenhorst en Lucella Carasso. Groot-Brittannië zakt dieper weg in een recessie. Wat gaat de regering doen, vraagt die natuurlijk in heel Europa actueel is. Bezuinigen of investeren? En dit uur kunt u ons ook bellen over de stelling... een column van Willem Holleder, hoef ik niet te lezen. Bel op het gratis nummer 0800-1121. Eerst krijgt u het NOS Nieuws van Kees Groot. De geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland kunnen in ieder geval deze week nog niet terug naar huis. De Utrechtse burgemeester Isabella zei op een persconferentie... dat het nog wel even duurt voordat de eerste bewoners terug mogen. En dat zijn dan alleen nog de bewoners van huizen waar geen asbest is gevonden. Dus wij verwachten eigenlijk dat de eerste bewoners... in de loop van volgende week uh, terug uh, kunnen keren voor... een beperkt aantal woningen als ze schoon zijn... en als de portieken waar deze woningen in gelegen zijn ook schoon zijn. In portieken en woningen waar verontreiniging wordt uh, uh, aangetoond... die zullen dus eerst aan de hand van een plan van aanpak moeten worden gereinigd. En dat zal dus aanzienlijk langer gaan duren. Het duurt allemaal zo lang omdat de duizenden monsters die genomen zijn... in de verdachte huizen nog niet allemaal op asbest onderzocht zijn. Woningcorporatie Mitros heeft woningen te koop staan... en daar kunnen gezinnen uit Kanaleiland die hun huis uit moesten tijdelijk terecht. De financieel specialisten in de Tweede Kamer willen volgende week donderdag een debat houden over de financiële crisis in de eurozone. Een definitieve beslissing wordt morgenochtend genomen. De PVV wilde dat de Kamercommissie Financiën nog deze week bij elkaar kwam, maar daarvoor was onvoldoende steun. De PVV en de SP wilden al eerder een debat toen het Duitse weekblad Der Spiegel schreef dat het IMF zijn financiële hulp aan Griekenland wil staken. Minister De Jager liet vandaag in een brief aan de Kamer weten... dat het kabinet er nog niet van uitgaat dat het IMF al een dergelijk besluit heeft genomen. Hij wil wachten op een belangrijk rapport over Griekenland van de EU... het IMF en de Europese Centrale Bank. De ongunstige effecten van de klimaatverandering lijken in Nederland beheersbaar te zijn. Dat staat in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het Planbureau gaan de veranderingen zo langzaam... dat burgers, bedrijven en overheden zich kunnen aanpassen... Daarnaast is het planbureau voor de leefomgeving blij dat er veel aandacht is voor de risico's van de klimaatverandering. Een grote zorg is de afvoer van het water in rivieren. In Rotterdam heeft rond het middaguur een Vira-trein een paar uur stilgestaan in een tunnel. Ongeveer 300 passagiers zaten een uur vast voordat ze werden geëvacueerd. Volgens de NS was er een technisch probleem, maar waar de problemen precies door zijn veroorzaakt, is nog niet bekend. Rond twee uur vanmiddag was de vira trein weggesleept en werd de Rotterdamse tunnel weer vrijgegeven. In de Amerikaanse staat Colorado zijn sinds het bloedbad in een bioscoop meer aanvragen ingediend voor een zogenoemde achtergrondcheck. Die wordt gedaan als Amerikanen een vuurwapen willen kopen. Naast de aanvragen zijn er ook meer wapens verkocht, al is niet bekend hoeveel. Wapenhandelaars in Colorado zeggen dat veel klanten dachten... dat ze geen wapen nodig hadden, maar na het bloedbad van gedachten zijn veranderd. Afgelopen vrijdag werden twaalf mensen doodgeschoten... bij de première van de nieuwe Batman-film. De vrouw die de laatste tijd regelmatig verscheen... naast de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zijn echtgenote. De staatstelevisie van Noord-Korea heeft bekendgemaakt dat Kim getrouwd is. De vrouw verscheen begin juli voor het eerst naast Kim Jong-un... bij een concert in de hoofdstad Pyongyang... Een dag later vergezelde ze Kim bij de herdenking van de dood van Kim Il-sung... de oprichter van Noord-Korea en de grootvader van Kim Jong-un. Volgens de zender heet de vrouw Ri Sol-ju. Over haar leeftijd en afkomst is niets bekend. Wanneer het echtpaar is getrouwd, is ook niet bekend. De Nederlandse Olympische ploeg is vanmiddag officieel welkom geheten... in het Olympisch dorp in Londen. Tijdens de korte ceremonie werd het Wilhelmus gespeeld... en trad een zang- en dansgroep op... Daarna zet de chef de mission Maurits Hendricks nog zijn naam op een glazen zuil in het dorp. Nederland doet met 178 sporters mee aan de Olympische Spelen. Ze verblijven in grote appartementencomplexen. En dan nog het weer. Veel zon en weinig wind. Het is 23 graden in het noordwesten tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Morgen is er opnieuw veel zon en is het warm, maar zijn er ook stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 28 graden. ANWB verkeersinformatie: korte files bij Amsterdam, ook drukte nu vanaf de stranden. Je hebt wel pech als je onderweg bent via de A15 van Europoort in de richting Rotterdam. Het is namelijk langzaam rijden, stilstaan tussen Rozenburg en knooppunt over 15 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Het was ook een aanrijding vanmiddag op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Utrecht Veemarkt en knooppunt Lunetten staat nog 6 kilometer. Bij knooppunt Lunetten is de rechte rijstrook dicht. Daardoor is het ook vastgelopen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Ave Dolder en Knoop staat 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Na half zeven in Aan de Lijn gaan we met u praten over de column... die Willem Holleder gaat schrijven voor Nieuwe Revue. De Amsterdamse wethouder Erik van den Burg is de gast bij ons. Hij noemt het volstrekt idioot en ook smakeloos. Bel ons op 0800-1121. En de Griekse atleet Papa Christo mag niet meedoen aan de Olympische Spelen. U hoort het al, vanwege een racistisch getinte tweet. Hier zijn de Deborah plekkenhorst en Lucella de Garasso. Deze atleet doet aan hinkstappen springen. Ze is uit de Olympische ploeg gezet. Connie Keese, onze correspondent in Athene. Connie, eh, wat was dat nou precies voor tweet? Het ging over, over Afrikaanse inwoners in Griekenland. Ja, ja. Uh, Papa Christou heeft op 22 juli een, een tweet uh, uh, ja, verzonden... Uh, en daar zei ze, uh, met zoveel Afrikanen in Griekenland... hebben de muggen van het west nijl tenminste hun eigen eten. Uh, nou ja, op die tweet stak een, een, een storm van uh, verontwaardiging op. Uh, en er kwamen toen al stemmen om haar uit de, uit de ploeg uh, te zetten. Nou ja, uh, papa Christo heeft vanochtend op Twitter uh, haar excuses gemaakt voor die opmerking. De atleten noemde die omstreden tweet een ongelukkige en smakeloze graf. En ze zeggen dat ze niemand heeft willen kwetsen. Maar ja, helemaal overtuigend werd dat niet gevonden. Want gisteren retweet Papagristoe ook nog een keer een bericht van een parlementslid van de fascistische politieke partij Gouden Dageraad. Uh, en daar, uh, daarin werd uh, door die Kassidiaris uh, de premier uh, bekritiseerd over zijn houding ten opzichte van die migranten. Dat is alleen maar gekletst. Ja. Dus nou ja, dat was denk ik eigenlijk de druppel uh, die de MND't overlopen. En dat was echt uiteindelijk uh, ook wat, wat het Olympisch Comité heeft doen besluiten haar thuis te houden? Ja, precies. Uh, het Griekse Olympisch Comité heeft gezegd: van nou ja, dit soort uitlatingen zijn onacceptabel. Uh, en haar excuus uh, heeft dan verder geen, uh, geen verandering in gebracht. En ze had ook geen excuus voor die retweet? Nee, nee, nee. Ze heeft dus, ze heeft dus uh, gezegd uh, dat ze. Uh, uh, ze heeft haar excuses aangeboden. Maar ze, heeft, ze hebben niets gezegd over die retweet. Wel, wel dat ze uh, niet uh, politiek uh, uh, verbonden is aan, uh, aan deze partij. Maar ja, dat heeft blijkbaar niet veel meer geholpen. Nou, er wordt wel geschiedenis geschreven, hè? Een retweet die een leidt tot het ja, ja, ja. uitsluiten ja. van de atleten bij de Olympische Spelen. Was, was zij, voor zover ja. jij. ...veel van Hinkstap springen weet... ...was ze een kanshebber voor een medaille? Uh, nou ja, ze was wel... Uh, ...ik bedoel, je komt natuurlijk niet voor niks... ...op de Olympische Spelen... ...dus ze was wel, uh, wel een van de kanshebbers... ...of ze dat zou hebben gewerkt... ...is natuurlijk, uh, natuurlijk een tweede. Nou um, uh, ja, dit is... Uh, ...dit heeft natuurlijk hard aangekomen... Bij, uh, ...bij de Griekse Olympische ploeg... ...en zeker ook uh, hè, vanwege... Uh, ja, die, die, die, die betrekking met, uh, met uh, die politieke partij Gouden Dagenraad. Die, die uh, toch natuurlijk al, uh, omdat ze in, de, in het parlement zijn gekomen met de verkiezingen, voor, uh, voor een schok heeft gezorgd. Ja, ja want want daarmee, uh... mee? Mee samenhangs, want die Diaris die je noemde, hè, de, de, de voorman van de Gouden Dagenraad, ja. die, die zeer rechtse partij, heeft die al gereageerd op haar uitsluiting? Nee, die heeft uh, die heeft niet uh, gereageerd. Maar uh, kijk, die Cassie is, uh, is de man, uh, dat uh, we zullen uh, zullen we jullie zich nog wel herinneren, is als de man die in uh, tijdens een uh, discussieprogramma op televisie uh, twee uh, vrouwelijke te parlementsleden. Nou ja, laten we maar zeggen aanviel. Hij gooide toen water. Uh, in het gezicht van een linksparlementslid... en gaf een paar flinke klappen in het gezicht van een communistisch parlementslid. En ja, er loopt nog een, uh, een aanklacht tegen hem... en uh, het zou kunnen dat hij daarvoor zich nog moet uh, verantwoorden. Goed, en zijn tweet, uh, die dus is geretweet door de atleten uit Griekenland... heeft ertoe geleid dat zij niet meedoet in Londen. Dank, Connie Kees, voor jouw verhaal vanuit Athene. Het euh, euronews beheerste de financiële markten aan deze kant van de Noordzee... terwijl aan de overkant in Groot-Brittannië de recessie juist het euh, nieuws beheerst. Peter van de Meerschout van de economieredactie is hier. Dag Peter. Ja, zitten de Britten dan dieper in de problemen dan ze daadwerkelijk dachten? Ja, um, de economie die klomp in het derde kwartaal zo'n 0,7 procent. Dat is een half procent meer dan ze hadden gedacht. Het is dus vooral de bouw die kwam in een dip terecht. Vijf procent minder gebouwd dan een kwartaal ervoor. Nou, drie kwartalen in de min... Dus een recessie, maar nu eigenlijk dus nog meer dan ze uh, berekend hebben... noemen we het uh, zelf ook een very nasty surprise. Uh, het zou overigens ook nog een heel klein beetje te maken kunnen hebben... met het feit dat de Britten één dag minder hebben gewerkt... omdat ze allemaal een vrije dag kregen... in verband met het diamond jubilee van uh, de Britse majesteit. Dat moet er worden uitgezocht, maar het speelt wel mee. Um, voor de komende tijd zouden wij daar trouwens ook nog wel een tikje van kunnen meekrijgen. Want als daar niet goed gaat aan de overkant. Wij doen voor ongeveer een 32 miljard euro aan handel met de Britten. Dat zit in alles. Het zit in vlees. Dat zit in groenten en fruit en machines die wij allemaal verkopen aan hun. Wij kopen ook wel weer van hun. Maar net even iets minder. De vraag is overigens ook of dat de Britse regering om nu uit die problemen te komen. Nog meer moeten gaan bezuinigen dan ze nu al doen. Dan gaan ook weer stemmen op. Ja, nee, dat moeten we niet doen. We moeten juist weer mensen geld gaan geven tussen We moeten zorgen voor werk. En we moeten ook zorgen, en dat doet de Britse bank, de centrale bank wel vaker... dat er weer wat meer geld in omloop komt. Maar goed, dat is dus iets wat uh, nu een gevecht is tussen politici daar in Engeland. En uh, nu gaan in de eurozone ook... Uh, Trouwens, die Olympische Spelen, denk ik dan, die komen er toch aan? Is dat dan niet een, ja. Een, ja, iets waar ze naar uit kunnen kijken? Ja, dat wordt, dat wordt altijd wel een beetje, wordt wel een beetje uh, meegenomen in de berekeningen. Dat zou 0,1, 0,2 procent zijn. Goed, als je al negatief staat, is dit wel weer een meevaller in de tegenvallen die ze hebben. Maar, niet heel groot, dus. maar even zien nog. Eerst nog even de Olympische Spelen. Ja, doen. Laten, we, laten we dat doen. <laughs> Alsjeblieft zeg. Uh, in de eurozone gaan ondertussen steeds meer stemmen op. Uh, om de Europese Centrale Bank een zwaardere rol in de bestrijding van de crisis te geven. Vandaag ja. was het weer een uh, club economen die die oproep deed. Wat willen die dan? Ja, die willen eigenlijk dat uh, vooral de sterkere landen binnen de eurozone. Nederland, Duitsland in ieder geval. en de Europese Centrale Bank. dat die meer schulden van de arme landen in de eurozone gaan overnemen. Dat is eigenlijk vooral bedoeld om de financiële markten in het zicht te geven. dat er een einde komt in deze crisis. Anders sukkelen we, dat is letterlijk wat ze zeggen. Anders sukkelen we maar gewoon voort. Het zijn overigens niet zomaar economen. Peter Bovinger zit erbij. Dat is een van de uh, vijf uh, raadgevende economen van uh, Angela Merkel. Het is een idee. Um, overigens hoor ik wel vaker van dit soort dingen nu. Even dit soort uh, oproepen. Bovinger sprak ik vorige week nog. Was toen de gast hier in, uh, in Amsterdam. Um, zij zijn eigenlijk bezig om, laten we zeggen, het publieke debat wat meer te beïnvloeden. Um, nu. Zeker met een aantal verkiezingen die uh, aankomen, ook in Nederland... In, uh, in Duitsland een aantal grote... is het van belang dat politici nu eventjes boven de partijen... of boven hun, hun, hun, hun stokpaardjes uitkomen... en kijken naar het grote geheel, naar de eurozone. En dit soort economen krijgen nu steeds meer uh, uh, platforms en podia... om hun ideeën om die crisis uh, te bestrijden, om die uh, naar voren te brengen. Allemaal bedoeld dus om die politici te beïnvloeden. Ja, politici in een aantal eurolanden moeten overigens nog wel beslissen... over het noodfonds uh, ESM... Ja. Met dat fonds kunnen landen in problemen weer geholpen worden. Mm -hmm. Maar nu wordt er ook vandaag weer gepleit voor een bankvergunning voor dat fonds. Want dan wordt het weer sterker van. Hoe zit dat dan? Ja, nou, dat is een idee dat komt. Um, overigens geen nieuw idee. Want de, dat soort um, ideeën doen we vaker de ronde bij, uh, bij de Europese Centrale Bank. Maar als het dan weer naar voren komt... en nu is het dan weer de, de, de directeur van de, Europese Centrale, of van, van de Bank van, um, van Oostenrijk die dat, die dat zegt... door een bankvergunning te verstrekken aan um, uh, het ESM maak je er dus een bank van. En banken mogen lenen bij de Europese Centrale Bank. Maar waarom dat... gaan ze dan niet rechtstreeks... bij de Europese Centrale Bank lenen? Ik bedoel, Waarom heb je dat fonds dan nog nodig? Nou ja, Dat fonds heb je gewoon nodig omdat we daar met z'n allen hebben afgesproken. Dat ja. dat nu het, het fonds is waar we mee kunnen... Waar we, maar ja, bij als die Europees... weer geld gaan lenen bij de Europese Centrale Bank... denk ik, waar, waar zijn ze mee bezig? Ja, maar toch vinden beleggers dit wel aantrekkelijk. Ja, dat... Want het gaat er namelijk Zal om dat... Je het toch... Dat gaat er toch uh, uiteindelijk om dat er, dat er weer een perspectief wordt geboden. Dat er ergens een pot met geld staat die ervoor zorgt dat er, um, uh, dat, laten we zeggen, gedempt kan worden. Dat uh, datgene wat nu zo ontzettend roerig en rumoerig is, dat we altijd kunnen terugvallen op die pot. Van ja, je kijkt maar ja, ja, ja, kijk aan van hier moet ik nog eens even heel goed over nadenken of dit, of dit niet een weer een nieuw of, probleem of een creëert. Ja, uh, Kijk, het is, een, het is een van de mensen van, uh, die in bestuur zit van de Europese Centrale Bank die dit geroepen heeft... In in een interview met, uh, met Reuters. Um het is een discussie die speelt binnen de Europese Centrale Bank. Er is nog geen standpunt over ingenomen. De markten zijn er wel blij mee, want die zien uh, daar wel wat uh, uh, hoop in. Ja, voor één dag meestal. Terug. Ja, ja oké, okay, Lucella. Nee, het je wordt je te cynisch, te sorry. moet je, ik je, niet zie, maar doen. je ziet het terug, Peter. Ja, ik dan wil ik het je ziet het terug, misschien in, voor één dag. De koers van de euro die is, ongeveer, die is nu 1,22 dollar, dollar cent. Het is een beetje meer dan gisteren, Lucella. Sorry. Oké, nee, het is prima. Ik moet ook. Hou dat vast. Ja, doe ik. Ga maar. Beter na, lieve <laughs> schout. Dank voor dit kleine lichtmuntje. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Ik was born in a valley of bricks. Waar de rivier hoog above de rooktoffers. Ik was waiting for the cars coming home late at night.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 Ik zie in de Dutch Mountain. In de Dutch Mountains van Denits. Bewoners van de Utrechtse asbestwijk zijn niet blij met het nieuws dat ze voorlopig niet terug kunnen naar hun huis. De eerste bewoners zouden op zijn vroegst begin volgende week terug kunnen. Maar de meesten moeten veel langer elders worden opgevangen. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie op het stadhuis. Marcel Bril was daar en hij sprak uh, later in het Midland Hotel met Yusuf Uzel. Dat is een van die bewoners uit de wijk. Er is net een persconferentie geweest van de gemeente weer. En daaruit blijkt dat jullie pas na het weekend op z'n vroegst naar huis mogen. Wat is je reactie erop? Nou, ik heb hier totaal geen reactie op. Totaal geen... Uh, ja, ik, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Nou, dat betekent dat u nog steeds niet naar huis kan. Ja. En nu? Nou, dat is de vraag. En nu? Hoe beantwoordt u die vraag? Nou, ik, ik heb geen antwoord op die vraag. Die, die vraag moet de gemeente beantwoorden. Die, die vraag moet Mitros beantwoorden. Wanneer kunnen wij terug? Het tweede is, hoeveel mensen willen er nog terug? De meeste mensen hebben geen eens meer uh, de moed om terug te gaan naar die huizen. En waarom is dat? Waarom dat is? Omdat er zoveel onduidelijkheid nog steeds is. Die, die huizen zijn gewoon besmet met, met kan, kankerverwekkende spullen. Met kankerverwekkende stofdeeltjes. Die kinderen van vijf, hoe ga jij die vertellen? Ik merk hier in deze hal dat er, dat er steeds meer frustratie komt. Dat is misschien ook wel logisch, want u zit hier steeds langer. Klopt dat? Wordt u steeds gefrustreerder? Ik ben al vanaf dag 1 gefrustreerd. Nu begin ik precies te worden. Ik begin nu, langzamerhand, net als de meesten hier, die beginnen gewoon gek te worden. Dit gaat gewoon uit de hand lopen. De gemeente, de Mitros, moet zo snel mogelijk maatregelen nemen voor deze mensen. Ze zijn nu continu bezig met de huizen. Laat die huizen wat voor wat het is. Deze mensen hebben ook aandacht nodig. Iedereen vraagt zich af wanneer ze naar huis kunnen. Mensen hebben geen kleren. Mitros uh, die is ook niet duidelijk over die klerengeld wat ze ons zouden geven vandaag. De frustratie is enorm. Nu komt hier waarschijnlijk de burgemeester naartoe. Is hij welkom? Als hij antwoorden heeft, is hij wel, welkom. Als hij met antwoorden komt van ik weet het niet, dan kan hij beter wegblijven. Want alleen gezichtsvertoning hebben wij niks aan. Wij willen nu daden zien. De woorden zijn klaar. Ik snap de frustratie natuurlijk, want u kunt dan de hele tijd niet in uw huis. Maar kunt u dat eens onder woorden brengen waarom die frustratie is toegenomen? Nee, ik ben zo erg gefrustreerd, ik kan dat geen eens meer onder woorden brengen. De frustratie is vast groot. Ik kan geen woorden vinden voor, voor, voor deze grote fout van de, van de gemeente. Ja, want weet u nu al zeker dat het een grote fout is? Ja, voor wat? Nou nee, ik kan hier geen antwoord op geven. Alles spreekt voor zich. Kijk, die vraag is al op zich... is, is, is is het gewoon gebakken lucht. U vraagt mij, als ik goed heb begrepen, vindt u het een grote fout? Vindt het gigantisch fout? Met voorbedachte mensen in die stof laten wonen. De kinderen die buiten spelen in die schadelijke stoffen. En nu reageren ze heel laconiek alsof er niks is gebeurd. 1 op de miljoen kans dat je besmet bent. 1 op miljoen is dezelfde als 1 op één. Die kans bestaat er. En die mensen hebben gewoon aandacht nodig. Meer wil ik ook hierover niet kwijt. Jozef Oezel was dat, een van de bewoners dus van de Utrechtse wijk kanaleneiland En straks na half zeven is het weer tijd voor uh, Aan de Lijn. En vandaag gaat het over de column die ex-crimineel Willem Holleder gaat schrijven voor Nieuwe Revue. Het gaat over zijn dagelijks leven, maar ook gebeurtenissen achter de tralies en uit het verleden zullen aan de orde komen. En het levert hem ook nog eens wekelijks 2500 euro op. Is dat nu interessant leesvoer of is het smakeloos en idioot zoals de Amsterdamse wethouder Erik van den Burg vindt? U hoort hem straks... Maar maar wat vindt u? De stelling waar u op kunt reageren luidt... een column van Willem Holleder hoef ik niet te lezen. Bent u het daarmee eens of oneens? Bel ons op het gratis nummer 0800-1121... of stem op de website radio1.nl. Levert ik me herinner wat er is Ik weet niet wat ik moet me Ik weet niet wat ik Ik weet niet ik Dat was uh, niet de klaaglijn van de sportse zomer, wel de muziek daarvan. Toen noemen Kierre van Gabriel Rios. Wat gebeurt er precies met je gezicht als je oprecht lacht? En wat is het verschil met een gemaakt lachje? Informaticus van de Universiteit van Amsterdam, Theo Gevers... heeft de lach en ook andere emoties onderzocht bij ruim 400 mensen. En de resultaten zijn verzameld in de Smile Database. En die is vandaag geopend. Theo Gevers, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt iemand erop om hier toch onderzoek naar te doen? Nou, in de psychologie uh, is er heel veel onderzoek gedaan naar uh, ja, wat voor signaal je afgeeft met je gezicht. En wij als informatici uh, willen dat uh, graag automatiseren. Ah, ja, hoe doe dus dat je computer, dat dan? Dus dat de van het gezicht af kan aflezen of iemand blij is of dat iemand triest is en daarop kan reageren. Maar als u het in de computer wilt stoppen, moet u natuurlijk ook wel aan het materiaal komen om het erin te stoppen. Dus hoe heeft u dat gedaan? Ja, dus uh, we maken gebruik van uh, heel veel voorbeelden. Uh, van expressies, uh, hoe iemand blij kijkt. kijkt. En op basis van uh, die voorbeelden hebben we intelligente software ontwikkeld. Uh, die bepaalde kenmerken in het gezicht volgt. En kan klassificeren welke bijbehorende emotie uh, de persoon heeft. En we hebben in het bijzonder uh, voor deze dataset gekeken naar uh, of iemand echt lacht of dat iemand net lacht. En hoe kan je dat, dat zien dan? Ja, ja <kijkt> nou, dat is het Geheim van de Smit. Nou, zeg het maar, <laughs> Smit. Uh, dus de software heeft bepaald dat uh, bij de echte glimlach dat mensen ook uh, de oogleden, uh, zeg maar, de, de ogen dichtknijpen. dan bij een neplach. Want dan hou je je ogen uh, open? Ja, dat heeft te maken met de uh, configuratie van de spieren. Dus als je echt lacht, dan heeft ook de spieren rondom je ogen een uh, bepaalde contractie. Dus als je echt uh, uh, met, met een echte lach wil overkomen, moet je ook uh, je ogen een beetje dichtknijpen. Ja, want dat doe je dan automatisch. Als je echt oprecht bent, dan gaat dat automatisch ook allemaal mee. Ja, inderdaad. Maar de computer is dus wel te misleiden als je dit eenmaal weet? Ja. Oké, okay, ja. en wat heb je er dan aan? <laughs> wat heb je ja, inderdaad... er überhaupt aan, trouwens, dat de computer jouw emotie herkent? Nou, er zijn uh, legio aan, aan toepassingen. Uh medische gronden, dus uh, autistische personen die moeite hebben met het uh, begrijpen van, van expressies, die kunnen we trainen. Um, maar ook uh, ja, de mens computer interactie dat de computer begrijpt wat de gemoedtoestand uh, is van een persoon. Nou, zodat wil je, je dat? Nou ja, er zijn ook wel dingen die uh, belangrijk zijn, zoals het aankoop van bepaalde producten op internet. Uh, dat er een bepaalde check is dat iemand wel oud genoeg is om bijvoorbeeld uh, tabak te, te kopen, of. Uh, wat, want zo. dat kan je dan ook ja. weer aan die lach aflezen of zo? Ja, we doen nog iets meer dan, dan de lach. Dus in je maar kijken naar hoe oud iemand is. Dus het wordt ook automatisch bepaald. Uh, dus die intelligente software, die ervoor dat er een klassificatie komt van of het een vrouw of man is. en uh, Welke leeftijd grens. Ja, ik vraag maar, hoe, hoe doe je dat dan, meneer Gevers? Hoe kan je zien of iemand oud genoeg is? Uh, ja. Nou ja, dat, dat lijkt kost. me heel logisch. Ja. Uh, maar de nou ja, het is toch vrij logisch voor mensen, maar voor de computer is het enorm uh, ingewikkeld. Uh, maar je kan je toch voorstellen dat bepaalde gebieden uh, rondom de ogen belangrijker zijn voor het herkennen van, van de leeftijd. Hè? Dus de rimpels, voorhoofd en uh, bij de ogen. Uh, en deze vindt dan uh, de computer om uh, op een nauwkeurige manier... Uh, Leeftijd te schatten. En dat doet de computer op dit moment uh, beter dan de mens. En even voor mijn geruststelling: komt er wel een, een knop op je computer waarmee je aan en uit kan zetten of je, of je hier zin in hebt in het herkennen van emoties, rimpels, leeftijd en dat soort dingen? Uiteraard. Dus, Oké. Okay. Uh... <laughs> Gelukkig. <laughs> maar ja, het is wel uh, een van de eerste keren dat een computer uh, vrouwelijke emoties kan begrijpen. Nou, dat is dan in ieder geval een mooie doorbraak. Dat is een mooi printje. En wij zullen er alles aan doen om de computer te misleiden, meneer Gevers. Ja, Dank u wel. Oké. Okay. Succes. Ja. Uh, half 7 geweest, hier is Kees Groot met de hoofdpunten uit het nieuws. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Leaseplanbank, de meest transparante internetspaarbank van Nederland.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 Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland kunnen op zijn vroegst volgende week weer naar huis. Dat heeft burgemeester Isabella gezegd op een persconferentie. Er worden nog asbestmetingen gedaan... en de eerste resultaten daarvan worden pas tegen het weekend verwacht. En dan moet er nog een plan van aanpak worden gemaakt... voor het verwijderen van het spuitasbest uit de woningen. Een rechercheur van het korps Gooi en Vechtstreek is ontslagen omdat hij informatie heeft doorgespeeld aan mensen buiten het korps. Sinds begin dit jaar liep er een onderzoek tegen de rechercheur en de resultaten daarvan waren voor de korpsleiding aanleiding om hem te ontslaan. In Frankrijk zijn bij een ongeluk met een helikopter vijf doden gevallen. De helikopter stortte neer bij de plaats La Palue sur Verdon in de Provence. Volgens sommige bronnen gaat het om een legerhelikopter. Reddingswerkers hebben moeite om bij het wrak te komen... omdat het in een ravijn ligt. Noord-Brabant en, Noord en Zuid-Limburg kampen op dit moment met matige smok. Het RIVM verwacht dat de luchtvervuiling zich uitbreidt... naar het oosten van het land. Vooral astmapatiënten kunnen last hebben van de smok. Het RIVM adviseert om lichamelijke inspanning in de buitenlucht te mijden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dan nu het weer, hier is Marco Verhoef. Ja, het zal niemand zijn ontgaan dat het warm was uh, vandaag. Het was zelfs 30 graden in het oosten van het land. Twee officiële meetstations van het KNMI zijn over de tropische grens heen gegaan. En Arser spande de kroon met 30,6. Inmiddels begint de temperatuur wel wat te dalen. Dat gaat in het noorden van het land wat sneller. In het midden en zuiden komt het kwik uiteindelijk ook ruim onder de 20 graden terecht. Maar dan is het wel diep in de nacht. 14 graden minimumtemperatuur. En morgen loopt het kwik gewoon weer vlot op. Op de Waddeneilanden 22 tot 23 graden. Daar valt het met de warmte wel mee. In Noord-Nederland 25 of 26, maar in het zuiden en zuidoosten gewoon weer maxima tegen de 30 graden aan. Veel zon, misschien hier en daar wat stapelwolken, maar het blijft droog en de waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vrijdag gaat de wind draaien naar het zuiden, dan wordt het wat broeierig met 28 graden en later op de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En vanaf zaterdag is het dan lichtwisselvallig met soms wat zon, maar ook een enkele bui. En de temperatuur die lager gaat uitpakken, zo tussen de 20 en 22 graden. Aan WB Verkeersinformatie, er staat één file nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en nieuw 6 zes kilometer. Bij nieuw -Venep is één rijstrook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is vier minuten over half zes. We hebben het zo over de column die Willem Holleder gaat schrijven voor de nieuwe revue. De vraag is, de stelling is, een column van Willem Holleder hoef ik niet te lezen... Straks aan de lijn daarover, op internet is al redelijk gestemd, 87% is het eens met die stelling en hoeft die column dus niet te lezen. Zo ja. meer. Straks, want eerst uh, gaan we het hebben over smok. In het zuiden van Nederland is door het warme weer smok ontstaan. Piet van Zonen van het RIVM, goedemiddag. Meneer van Zonen, ja, ik denk ja. dat het, ja, u bent, ik hoor het al. Uh, hoe gevaarlijk is het, deze ontwikkeling? Um, we zitten nu op de informatiegrens, we zitten niet op de warmgrens, Maar het begint zo langzamerhand op het niveau te komen dat mensen daar last van kunnen krijgen. Ja, want wat is het verschil tussen die grenzen? Uh, ja, het gehalte wat, wat oploopt natuurlijk. Uh, bij 180 hebben wij uh, ook wettelijk een, een taak om de bevolking te informeren dat uh, de toestand van de lucht matig aan het worden is. En ernstige smok hebben we pas bij een waarde van 240 microgram per kubieke meter. En die kant, nou zijn we nog niet in ieder geval. Maar wat... daar zijn we nog lang niet in de buurt? Wat kan er gebeuren? Waar, waar kunnen mensen echt last van krijgen? Um, met name KADA-patiënten kunnen, kunnen last krijgen van, van de luchtwegen. En ja, ik neem aan, het is natuurlijk, het gebeurt toch het warme weer, daar ja. kan je weinig aan doen. Um, ja, dan kan je denk ik ook weinig aan doen dat het weer een beetje verdwijnt uiteindelijk. Uh, er is op dit moment weinig meer aan te doen. Want het is een verschijnsel dat komt door het inwerken van zonlicht op, uh, op een pakket luchtvervuiling dat boven ons ligt. Het waait op dit moment nauwelijks. Dus het, het verdwijnt niet. En het is eigenlijk de luchtvervuiling van een paar dagen geleden. Dus we hadden een aantal dagen geleden iets moeten doen. Ja, maar als. En dat uh, maakt het lastig. <laughs> als het hadden komt, of hoe is het? Als het hebben komt, ze het hadden te laat of andersom. Ja. ja, dus dat gaat niet meer hè, dan. Um, wanneer zijn we weer smokvrij? Ehm. Um, nou ja, zoals weerbericht net zei, uh, gaat het uh, vrijdag waarschijnlijk regenen en dan regent de lucht in principe gewoon schoon. En dan is het klaar? En dan is het klaar. En ook als de temperatuur zakt, dan uh, treedt het verschijnsel niet meer op. En hoe houdt u de mensen uh, verder op de hoogte van de komende ontwikkelingen? Nou, morgenochtend morgen maken we een nieuwe verwachting. We hebben een nieuwe verwachting voor morgen gemaakt. En dan dus is dit nog steeds het zuiden van het land tegen de informatiegrenzen aan. En ja, wie is verwachting? Verwachting is, heeft zo'n soort marges. Dus de kans dat we morgen ook weer boven die 180 microgram komen, is gereed aanwezig. En dat zit met name in het zuidoosten van het land. Even in de gaten houden. Dus Piet van Zonen van het RIVM, hartelijk dank. Niet te danken. In April skies, people walking hand in hand through the park, strawberry color, children's smiles, and nobody's really trying too hard. Don't you love how that bat your face?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 sunny days Hold on and hold fast Take these moments Try to make them last Cause they will pass you by Before you know Sabrina Stark, Sunny Days. De Radio 1 sportzomer, aan de lijn. We zaten even te denken vanmiddag, hoe noemen we hem nou? De Nieuwe Revue noemt hem de bekende crimineel, Willem Holleder, ex-crimineel. Hij um, gaat in ieder geval voor Nieuwe Revue, want u kent hem ongetwijfeld, Willem Holleder. Een column schrijven over zijn dagelijks leven. Ook gebeurtenissen achter de tralies en uit het verleden van Holleder komen aan de orde. Hij krijgt daar 2500 euro voor elke week. U kunt meepraten over de stelling. Een column van Willem Holleder hoef ik niet te lezen. Bel 0800 1121. Stem anders via de website www.radio1.nl. De hoofdredacteur van de revue legde vanmiddag op Radio 1 bij de Sportzomer uit... waarom hij Holleder interessant vindt als columnist. Eén daarvan is dat het natuurlijk een bekende Nederlander is... met uh, ongetwijfeld een, een grote naamsbekendheid. Ja, je gaat toch voor een, voor een groot publiek. En aan de andere kant, mensen zijn benieuwd naar uh, wat die man doet. Het belangrijkste is, de lezer moet gewoon lachen, grappige, interessante... boeiende, misschien wel schokkende of onthutsende... maar altijd lezerswaardige column voor ze kiezen krijgen. Hier te gast is Erik van den Burg, wethouder in Amsterdam van de VVD. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Uh, vindt u het interessant uh, wat Holleder te vertellen heeft over zijn leven? Nou, ik hoef het in ieder geval niet te lezen in de nieuwe revue. Nou, ik wat... vind dat uh, de revue hem geen uh, platform moet geven. Je merkt, dat zeggen ze zelf ook in hun persbericht al, de man wordt op straat uh, uh, aangeschoten, mensen willen met hem op de foto, we zetten hem steeds meer neer als een soort uh, held, als een showbiz-figuur. Geen bekende uh, Nederlander, maar een bekende crimineel? Ja, maar het is gewoon een crimineel die zeer zware misdrijven heeft gepleegd... die uh, heel veel mensen uh, uh, pijn en verdriet heeft gedaan. Die moet je niet neer gaan zetten als een idool, als een volksheld. Daar moet je duidelijk van zeggen, daar nemen we afstand van. En dat, dit vind ik dus geen goede move van uh, de Nieuwe Revue. Nou, en u gaat het ook niet lezen... Nee, nou, ik, eh, ik denk het niet. Maar ja, de eerlijkheid het te zeggen... ...dat op het moment dat die dingen gaat schrijven die interessant zijn... ...zul je er toch uh, niet aan ontkomen. Kijk, en maar ik ga er... niet de revue ervoor kopen. Laat gaat daar geen een keer over staan. Uh, daar zit de kruk ja. Nou ja, dat is precies waar de revue natuurlijk ook op gokt. Dat heel veel mensen uh, daardoor dit blad gaan kopen. En dat, dat snap ik ook wel. Alleen, ik denk bij, bij mezelf, je hebt wel ook de verantwoordelijkheid als media om te bedenken hoe we, zetten we iemand neer. En op het moment dat uh, je zware criminelen gaat neerzetten als volkshelden, dan ben je volgens mij verkeerd bezig. Ja, want we hadden het er dus vanmiddag over, ik zei het net, hoe, hoe noemen wij hem nou? Hè? Crimineel, ex-crimineel, u zegt een zware crimineel nog steeds eens een crimineel, altijd een crimineel. Nou ja, de nieuwe revue, de, de werkgever van uh, Willem Holleder, die noemt hem een crimineel. De... Ja, maar ik vraag, vraag het aan u, want ik bedoel, hij is veroordeeld. Het Openbaar Ministerie is nog wel bezig om hem te plukken, hè? Om, om geld van ja. hem te krijgen. Maar... Verdient nou, kijk, hij niet een tweede kans in uw ogen? Kijk, ik vind dat iedereen die een keer de fout in gaat en daarvoor veroordeeld wordt, een tweede kans verdient. Willem Holleider heeft die tweede kans ook gehad. Is ook al tweede, dit is niet de eerste keer dat hij in de bak terecht is gekomen. Dat is ook al meerdere keren veroordeeld. En niet voor de minste misdrijven. Onder andere ook de Heineken-ontvoering in het verleden. Dus hij heeft al die tweede kansen gehad. En die heeft hij niet uh, genomen. Bovendien, we hebben het hier niet over een boefje die een keer de fout in gaat. omdat hij geen geld had. of die even niet uh, wist hoe, de, hoe die rond moest komen. Nee, we hebben het hier over iemand die doelbewust ervoor heeft gekozen om zeer zware misdrijven te plegen. En uh, die man moet je dus niet nu gaan neerzetten als volkszelfde. Natuurlijk moet die man want, gewoon want gaan werken. Kan dat ergens ja. toe leiden? Want u twitterde het is smakeloos. Maar kan het ergens toe leiden? Maatschappelijk. Tot iets. verkeerds. Nou, nou dat, dat kijk, ik vind het gewoon niet goed op het moment dat je criminelen als, als, als, als idolen gaat neerzetten. En dan krijg je een soort uh, verering van mensen die ernstig uh, misdrijven uh, krijgen. Dat is geen goed voorbeeld. Dat moet je volgens mij niet doen. Kijk, ik vind niet dat je dit soort dingen moet verbieden. Gelukkig leven in een vrije land waarin ook smakeloze uh, zaken besloten kunnen worden. Nou, dat doet in mijn ogen de nieuwe revue. Moet ze dus ook vooral blijven doen. En uh, dat ik geef dan schrijft, mijn mening het aan dat ik dat niet vind kunnen. ontzettende spijt van alles als hij dat nou schrijft. Het is misschien voor de jeugd dan juist weer goed om te lezen, of niet? Ja, waarbij ik uh, eerlijkheidshalve moet zeggen dat als hij zou schrijven dat die spijt heeft van zijn daden... ik had toch ernstig betwijfelen of u dan de waarheid uh, zou, zou spreken. Ja, zo kan het I alle kanten op natuurlijk met, met u. Maar, maar vindt u wel dat, well, dat de revue hem dan ook echt neerzet als, als volksheld? Want we hebben natuurlijk nog geen column van hem gelezen. Doen zij dat echt zo? Nou kijk, Het is niet voor niks dat ze Willem Holleder kiezen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel eens een fout hebben begaan. Of mensen die op andere manieren heel nuttig werk doen. Die, maar de Riemre vraagt niet die onderwijzer in, in Rotterdam. Vraagt niet die verpleegkundige in Zwolle. En vraagt ook niet dat kleine boefje uit Amsterdam. Nee, ze kiezen Willem Holleder omdat hij juist inderdaad die reputatie heeft. Ze zetten het letterlijk ook in een persbericht. Als hij door Amsterdam-Zuid loopt, dan willen mensen met hem op de foto. Ze zetten hem dus neer als een held, als een idool. En dat vind ik gewoon niet goed... Deze man is gewoon een zware crimineel. Die heeft zijn straf uitgezeten, dus hij moet gewoon aan het werk gaan. Maar dan hoef je hem geen platform te geven... waarin ik kan laten zien wat een normale jongenheid toch eigenlijk is... gewoon opgegroeid in Amsterdam-West. Want dat is hij gewoon niet. Het is gewoon een grote boef. Hij krijgt um, 2500 euro, worden wij, voor zo'n column iedere keer... Um is niks vergeleken bij die 17 miljoen... want dat is het bedrag dat justitie van hem wil hebben. Gaat dit bedrag dan gelijk naar de overheid? Nou, 2500 euro per week is nog altijd meer... dan inderdaad een onderwijzer, een politieagent... de politieagenten die hem op moeten sporen steeds wat die verdienen. Um, maar een groot deel daarvan zal inderdaad uh, volgens mij worden uh, afgepakt in het kader van de schuld die hij nog heeft aan de samenleving. Hij zal natuurlijk ook rot moeten komen. Dus deel zal hij zelf mogen houden. Kijk, ik vind ook dat hij gewoon een baan moet kunnen zoeken. Alleen als je hem als columnist neerzet... en niet gewoon bij de nieuwe revue... de nieuwe revue's laat inpakken voor verspreiding... dan geef je hem ook een platform waarbij hij zich kan, kan neerzetten. En dat als, als een normale jongen... of als ik ben nu weer op het rechte pad... of ik bedoelde het allemaal niet zo slecht in het verleden. En ik kom op jongens... Dat gelooft toch werkelijk niemand. Nou, in ieder geval een wat... groot deel van de Nederlanders gelooft dat niet. Wat waren de reacties op uw uh, tweet vanmiddag... toen u zei volstrekt idioot en, en smakeloos? Nou, Veel mensen die naar mij toe reageren op Twitter... zijn het niet met me eens. Die zeggen hij heeft zijn straf uitgezeten... hij zou het uh, nu gewoon moeten kunnen doen. Of die vinden dat ik me niet mee moet bemoeien. Want we leven in een rechtsstaat... waarin iedereen moet kunnen zeggen wat hij vindt, klopt, dat leven we ook. En daarom mag ik ook zeggen wat ik vind. Ik wil ook helemaal door de Nieuwe Revue niks, uh, niks verbieden... Ik geef lezing volgens eh, mij. Dat kan ik ook niet, maar dat zou ik niet willen kunnen. Alleen ik mag dan wel <laughs> gewoon mijn willen. mening geven, zoals anderen dat ook mogen. En ik ben het dus in dit geval niet met de keuze van de nieuwe review eens. Die anderen ja, gaan wij even horen. Ja, aan de lijn goedenavond. Uh, ben ik in de uitzending? Zeker, u mag het zeggen. Tja, dag. Uh, nou, ik ben het oneens. Hij verwerft op die wijze legaal inkomen en wordt er minder snel verleid tot de zoeken naar alternatieve bronnen van inkomen. u vindt het dat goed is... dat hij nu aan de slag gaat als columnist? Ja, ja ik vind het prima. Ik wil zijn verhaal ook nog wel lezen. Ook. Oh, u gaat het ook? Ja, dat was natuurlijk ook de stelling. Hoef ik niet te lezen. Maar u gaat hem wel lezen, in ieder geval. Ja, ik ben wel geïnteresseerd. Hartelijk dank. Aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw, ik, ben ik in de uitzending? Ja, u bent in de uitzending. Ik vind het. Ik, ik ben het niet in de vorige spreker, maar de spreker daarvoor sluit ik me helemaal aan. Ik vind het smakeloos. Ik vind het stuitend. En ik begrijp de nieuwe revue totaal niet. Ik vind het ver beneden niveau dat je zo'n zware crimineel een platform biedt om zich te profileren... en zijn wandaden, verschrikkelijke wandaden... als het ware gaat romantiseren of idealiseren. Ik vind het walgelijk. Want u denkt dat dat gaat gebeuren in zijn columns? Nou, hij krijgt een platform en deze meneer, zo'n ernstige crimineel... verdient zo'n platform beslist niet. Deze man moet een bescheiden leven leiden. Deze man heeft onder hun zoveel onrecht berokkend dat uh, deze man past een mate van bescheidenheid. En niet een platform waarop hij zijn gedachten goed kan spuien. Uh, en daar ook nog notabene geld voor krijgt. Ik vind het walgelijk, mevrouw. Wij danken u voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. U mag het zeggen. Dus uh, een crimineel, altijd een crimineel. En dan krijgt je ook een geld voor uh, die columns van 2500 euro in, in de week. Ja. Ik vind het vandalig van een nieuwe revue. Want iemand die in de bijstand uh, zit, krijgt hem nog niet eens en die krijgt geen platform. Ik vind het gewoon schandalig dat deze crimineel een platform krijgt. Een revue zou dat nooit mogen hebben doen. Nee, uh, ik mag vrijen dat 80% van de abonnees van de nieuwe revue terstond hun abonnement opzeggen. Dan zijn ze kapot. Dan nou. weten ze meteen waar ze, wat ze hebben gedaan. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, hallo, man. Ja, dag. Zeg het maar. Nou, ik ben het er wel mee eens wat hij het mag doen. Uh, prima, dat is recht van vrijheid natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, je beloont iemand wel voor misdaden. Dus uh, dan zou je kunnen zeggen, ik word ook crimineel. En die krijg nog geld toe ook nog. Dus zit dan... Het, dan het pijnpunt vooral bij die uh, geldelijke vergoeding die hij krijgt? Ja, onder andere natuurlijk. Je wordt gewoon beloond voor, uh, voor iets uit uh, ja, je verleden. en dan. Daar ja, kun je verhalen van maken en dan kun je in de krant de uh, revue zetten. En ja, dat is een soort beloning eigenlijk. Dat is voor andere mensen ook een, uh, een reden om dan maar gaan. Uh, u ziet carrièrekansen, begrijp ik. Sorry? U ziet wellicht carrièrekansen. Nou ja, zo wil ik niet zeggen. Maar het zal voor andere mensen ongetwijfeld wel weer een motivatie kunnen zijn. Dus uh, nee, je kunt er wel een beetje een domme streep, maar uh, je kan ze niet verbieden. Dus, uh... Gaat u hem lezen? Ik ga hem niet lezen. Nee, dat zit hem sowieso niet. Dank u wel. Aan de lijn, we gaan nog eens kijken wat de andere bellers ervan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Wilt u de column van Willem Holleder lezen? Absoluut niet. En waarom niet? Nou, ik vind inderdaad met voorgesprekers, uh, ben ik het eens, dat ze een platform bieden aan iemand die inderdaad niet zomaar een brood heeft gestolen ergens en een keer in de fout is gegaan, maar die gewoon structureel in zijn leven. ...profiteert van uh, andere mensen en uh, uh, ja, door middel van criminele activiteiten zijn geld heeft verzameld. En als ik dan kijk naar uh, een gemiddelde loodgieter, wat mijn zoon toevallig is... Die, uh, ...die werkt eigenlijk echt uit de naad voor een schamele 1200 euro per uh, maand. En die heeft netjes een opleiding gevolgd, die houdt zich netjes aan de regels... ...en als je dan ziet wat, uh, wat deze meneer krijgt om uh, inderdaad... Zijn, uh, zijn verleden te romantiseren in wel of niet in waarheid gesproken of geschreven woord, dan vind ik dat het alle buitenproporties is. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. U mag het zeggen. Ben ik al aan de beurt? Zeker. Ja. Uh, nou, Ik vind, uh, die man is gevraagd om dat te doen. Dus ja, ik zou ook ja zeggen hoor. Ja, en met u denk ik heel veel mensen wellicht. Maar en, uh, uh, hij deed toch ook vaak met mensen uh, in nette pakken met stropdassen. Niemand heeft het over die mensen. Goed, en gaat u zijn een column lezen? Oh, ik zal het wel eens lezen. En ik vind ook van als mensen het niet bij willen dragen aan dat geld... Uh, ja, dan moeten ze het niet lezen. Goed, dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goeiedag. Zegt u het maar. Gaat u de column, wilt u de column van Willem Holleder lezen? Nou, absoluut niet. Nee, ik, ik vind dit echt ongelooflijk. Um, zo zie je ook maar weer dat er uh, ook uh, nadelen zijn aan de democratie waar we in leven. Want dit zou dus echt verboden moeten worden. Um, op grond waarvan, iemand, van, wat u betreft? Ja, iemand die zoveel op zijn kerfstof heeft en, en waarschijnlijk uh, ook zijn verhalen gaat romantiseren... want die zegt dat datgene wat hij schrijft dat het ook zo is... Um, dat je dan bene in een nieuwe revue... Ik heb geen abonnement op de nieuwe revue, maar ik ga het zeker ook nu niet nemen. Ik las hem af en toe wel, maar ik ga het boycotten. En ik, ik, ik zou echt alle, alle abonnees willen vragen om, om uh, de nieuwe revue op te zeggen. Wij danken, wij danken u voor uw uh, reactie. Adelijn, goedenavond. Goedenavond Adelijn, u mag het zeggen. Ja, uh, met Niltje Vlotters. Dag. Daag, het maar? Uh, ik, ik wou zeggen van ik vind uh, dat criminelen, zulke criminelen, geen aandacht in de media moeten krijgen op, op een positieve manier. Want dat is toch de bedoeling. Het is in mijn herinnering begonnen met AGM. Toen vond ik het al afschuwelijk. Toen was Kut. ik een stuk jonger. Meneer maar, van den Burg begint gelijk te knikken. Ja, dat was met de, de, bank, de, de brandkastkraker was ja. dat. En die kreeg toen veel publiciteit. Dat is een tijdje terug, maar ik kan het me ook nog herinneren. En dat, dat werd ja, toen ook een die held? maar dan een held. En dat vind ik heel erg. Goed. Wat dat betreft kun je het dan beter hebben over die Griekse vrachtwagenchauffeur... die heeft geholpen een andere chauffeur die uh, ziek was geworden... Uh, een ongeluk te vermijden. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Um, ik wil graag gereageerd op de spelling. Wat mij betreft mogen zij, mag meneer Holleder dus zeker dat stukje ze schrijven. Ja. Um, want heel simpel, hij wordt ervoor betaald, krijgt 2500 euro en dan staat hij van belastingparks over. Ja, nou ja. Uh, dus daar heb ik geen enkel probleem um, mee. Ik heb wel wat meer problemen met het feit dat een politicus gaat zeggen: van uh, ja, hij mag dit niet doen. Uh, van een, een crimineel weten we dat hij niet betrouwbaar is, dat is de aanvulling bekend. Maar de gemiddelde politicus heeft zich in het verleden ook wel bewezen... dat hij niet altijd even in betrouwbaar is. Ja. Dat, dat vraagt even om een reactie ja. van meneer Van den Burg. U mag zich er niet mee bemoeien. Oh ja, dit is dus waarom we gelukkig in een vrij land leven. Ik ben het niet met meneer eens. Ik vind dat ik wel degelijk als politicus een mening hierover mag uh, hebben. Ik vind ook niet dat datgene wat uh, de Nieuwe Revue doet verboden moet worden. Alleen ik ben het niet mee eens. Ik vind het smakeloos wat de Nieuwe Revue doet. En dat mag van mij in dit land. Gelukkig leven in een vrij land waarin meneer en ik van mening kunnen verschillen... en waarin de Nieuwe Revue dit kan doen... En ik vind het iets te gemakkelijk van meneer als hij zegt... ja, politici uh, zijn ook vaak uh, bewezen uh, oneerlijk. Deze meneer heeft gewoon hele ernstige misdrijven gepleegd. Daar moet hij voor uh, gestraft worden door de samenleving... en daarna niet tot een kultheld worden gemaakt. Dat geldt overigens voor iedereen. Als andere misdrijven plegen geldt daar hetzelfde voor. Niet alleen voor Willem Holleder. Maar mijn stelling is dus, maak van deze man geen idool... en dat is wat de nieuwe revue nu doet. Goed. Meneer, dank voor uw uh, reactie. Wij gaan nog even kijken. 1, 2 bellers. Goedenavond aan de lijn. Goedenavond, u mag het zeggen aan de lijn. Nou, dan ja, even... goedenavond. Oh, toch, ja, zegt u het maar. Ja, ik ben het uh, totaal uh, oneens met heel dat gebeuren. Ik begrijp, ik begrijp dit hele, hele land niet meer. Ik word hier helemaal kots en ziek van dat criminelen en allemaal dat soort figuren hier in Nederland het allemaal maar voor elkaar krijgen. Maar als een gewoon simpel iemand hier in Nederland... ...gewoon iets heeft gedaan of een belastingachterstandje heeft. Wordt hij aangepakt of dat hij een grote crimineel is. En deze mensen die krijgen hier in, een, in de nieuwe revue een column. Het is schandalig. Ze moeten hier onmiddellijk mee stoppen met al die business. En die nieuwe revue die moet onmiddellijk geliquideerd worden. Ik nou, vind het uh... verschrikkelijk wat hier in het Dit hele Nederland wordt kapot gemaakt. En we staan erbij en we kijken daarnaar, die hoge pieten. Dank, Dank voor uw reactie. Ja, meneer Van den Burg tot slot. Uh, het roept een hoop emoties op bij de mensen. Een paar mensen zeggen dat het gewoon kunnen. Maar een hoop mensen die maken zich er echt ongelooflijk druk over. Net als u. Nou, ik deel die boosheid van veel mensen. Ik vind niet dat het verboden moet worden. We leven in een vrij land waarin ook onzin opgeschreven mag worden. Waarin je ook dit soort ja, maar dingen er wordt, mag doen. Maar er zit ook veel zeer van de loodgieter ja, eh, verdiend nou, Dat is 200 uh, wat, wat, wat, wat zo wrang is. En in Engeland, ik kreeg vanmiddag een reactie van iemand... die zei dat in Engeland een crimineel niet aan zijn criminele activiteiten mag verdienen. Ook niet als het gaat om betaalde interviews of het schrijven van boeken. Ik weet niet of dat zo is, maar ik zou het zelf een hele goede wetgeving vinden. Om hier ook in te gaan. Want je horen. ziet nu dat deze man echt toch uh, flink veel geld verdient. En het, het, ver, het verhaal van de meneer met zijn loodgieterzoon sprak me erg aan. Die jongen werkt keihard voor 1200 euro. En deze man pakt nog steeds de vruchten van zijn criminele gedrag... Door heel veel meer te, te vangen per week. Goed, gaat u Hartelijk... lezen? Die allereerste toch nog? Nee, even? ik nee. ga niet lezen. Oké, okay. nee. Rick van den Burger doet dat niet. Dank dat u er was. Dank ook voor het bellen. Dank ook ja. voor het stemmen op internet. Dat loopt ongeveer gelijk met de mensen die we in de uitzending hoorden. 86% is het ermee, eens die zegt: die column van Willem Holleder hoef ik niet te lezen. 14% is het daarmee. Oneeed. Zal ik nog even afsluiten met de voetballers van Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland. Die hebben de Olympische Spelen van Londen officieus geopend. Het werd 1-0 voor Groot-Brittannië daar in Cardiff. Verenigde Staten en Frankrijk speelden ook. En daar is de ruststand nog 2-2. En de officiële opening van de Spelen is natuurlijk vrijdag in Londen. Herinnert u zich dit nog?